Trudy met het NOS-journaal. De brand van kabel. Dat zegt de directeur van Novak, de eigenaar van de zendmasten in Nederland. Hoe de kabel oververhit kon raken, is niet duidelijk. De directeur ziet geen verband met de brand in de mast in Smilde. Hij noemt het een absurde samenloop van omstandigheden. Novak heeft vandaag alle 30 zendmasten in Nederland nog eens extra gecontroleerd. En zegt dat er geen reden is voor bezorgdheid. Eerder vandaag liet de gemeente Roermond weten bezorgd te zijn om de zendmast die daar staat. Het gemeentebestuur had MOVEC gevraagd of de mast in Roermond wel veilig is. Een medewerker van de PVV-fractie is op non-actief gezet. De man van 26 had op internet een filmpje gezet waarop te zien is hoe hij vrouwen in boerka achtervolgde in een winkelcentrum in Scheveningen. In een commentaar bij het filmpje noemt hij de vrouwen tuig uit de islamitische zandbak. Het filmpje is inmiddels verwijderd van YouTube en Facebook. Een woordvoerder schrijft in een verklaring dat de PVV graag een boerkaverbod ziet, maar dat vrouwen in een boerka geen tuig zijn. Klanten van de Rabobank kunnen sinds vanochtend niet internetbankieren. Door een storing is de site niet te bereiken. De Rabobank onderzoekt wat de oorzaak is van de storing en kan niet zeggen hoe lang het nog gaat duren. Een Duitse stichting die premier Poetin een belangrijke prijs wilde geven, heeft dat besluit na massale kritiek teruggedraaid. Poetin zou worden onderscheiden met de Quadrika-prijs voor zijn bijdrage aan de Duits-Russische betrekkingen. Na de bekendmaking volgt een golf van kritiek. Veel critici noemen de Russische premier ondemocratisch en vinden dat onder zijn leiding de mensenrechten worden geschonden. De vroegere president van Tsjechië, de een oud-winnaar Vatel Havel, dreigde zijn onderscheiding terug te geven. bestuur van de Quadrika-prijs besloot erop het besluit terug te draaien en de prijs... Dit Jaar helemaal niet uit te reiken. Het weer bewolkte van tijd tot tijd regen, temperatuur 19 graden aan zee en 24 in Limburg. Morgen weinig verandering, maar in de middag iets meer zon. Dit was het. Er is wijnontzwaan bij de Er staat file op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer en dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BN'er? Nee.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 En zo gaan we wel snel door het uh, debut rijden hoor. Gewoon met zo'n extra lange plaat aan het begin van uur 3. You're the level 42 and running in the family. C-F-M. Voor Zandvoort en de regio. En wat we allemaal in uur 3 gaan doen, dat horen we van Albert Jan. Ja, uiteraard is daar om kwart voor vijf het gedicht van de week en het gaat over vriendschap. Vriendschap. Uh, oh. We hebben nog een drietal evenementen die wat verder op in het jaar gaat plaatsvinden. Waar we ook nog even bij stil gaan staan. Uh, we hebben verder nog golfnieuws. Het is mooi, van maandag een hele leuke golfdag op, uh, op de Kennemer Golf Club. En dat is alleen voor uh, golvers vanuit Zandvoort. Maar dan kan je natuurlijk ook gaan kijken als je dat wil. Ik ben benieuwd wat voor weer het wordt, maar als ik uh, Lex moet horen nee. moet ik mijn regenpak wel meenemen. En voor de rest nog wat uh, kleinere berichtjes uh, her en der uh, uh, in de regio en uit Zandvoort. Dus genoeg reden om ook uh, derde uur te blijven luisteren van Zandvoort op zaterdag. En het zonnetje blijft die schijnen, hè? Ja, ja. Bij ons wel. Bij, bij ons wel. Wij gaan gewoon door hoor. Lex hè? Gewoon de komende tijd geen zomer. Nee, daar zijn we niet blij mee. Dus wij gooien de zomerse muziek er wel in bij CFM. Hier is Love the Sunshine.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 middag denk ik, ja, Albert-Jan. Ik, ik weet niet voor mij, heb jij een e-mail rondgestuurd? Want het wordt druk. <laughs> Tiffany hoorde je trouwens in, I think we're lang long now, uit de jaren tachtig. Nou, alleen zijn we al lang niet meer, hè? Nee. nee. <laughs> want, uh, hoe heet het? Uh, <laughs> wat gebeurt er allemaal? <laughs> ja, wat gebeurt er, ja, gebeurt er. er. <laughs> drukte, drukte. Wat is er, uh, Willem? Er is helemaal niks. Helemaal niks? Nee, <laughs> ja. ik denk, eh... Uh, Daan is, is, <laughs> is een beetje gespannen. Daan is een beetje gespannen. Ja, dat zal het zijn. Oh, spannend. Het zal me wel, hè? Oké. Okay. Wij gaan gewoon weer verder. En ja. het, volgende bericht is, uh, het volgende evenement betreft golven. Want namelijk komende maandag zijn de banen van de Kennemer Golf Country Club... het toneel van het traditionele Zandvoorts Open. Aan deze jaarlijkse wedstrijd mogen alleen permanent in Zandvoort wonende golfers meedoen. Het is altijd een grote trekpleister voor de vele golfers van Zandvoort. Dit jaar wordt het alweer voor de elfde keer georganiseerd. Er waren maar liefst ruim 150 inschrijvingen... terwijl er maar 92 spelers kunnen deelnemen. Velen moesten dus... Uitgeloten worden en zullen derhalve teleurgesteld zijn. Zat jij erbij? Nee. Ik mag wel. Jij mag meedoen? Ja, oké. Okay. De, de wedstrijd begint om 11 uur. Volgens een uh, systeem waar we op elke hol, we hebben dus 18, uh, 18 holes, op elke hol wordt uh, gestart. Ze noemen dat een zogenaamde shotguns systeem. En rond de club van vijf uur is dan iedereen tegelijk weer, uh, weer binnen uh, in het clubhuis. En waarna de prijsuitreiking zal plaatsvinden en waarna ik daarna lekker aan de barbecue ga. Kijk, doe je want goed. in mijn uitnodiging staat dus uh, golven en daarna lekker een barbecue. Hebt u nou eens een keer zin om uh, zandvoortjes te zien golven? Ga dan maandag naar de Kennemer Golf Country Club, want het is een van de meest mooie banen in Europa. En wellicht dat u dan uh, wat bekende tegenkomt en de zee kan genieten van dit prachtige golfterrein wat eigenlijk in onze achtertuin ligt. Helemaal leuk. Helemaal Goed. mooi. Dus, uh, maar het weer wordt niet heel het beste. Aankomende maandag valt wel mee. graad of uh, 17, maar wel regenpak mee. Hè? Ja, wel regenpak mee. Voor nou, de okay. Hier is uh, Stasje. Hier Your fight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 Gaat dit plaatje over het begin van jouw dag uh, vandaag, Robert-Jan, of iets? Ja, nou, niet helemaal. Nee, niet helemaal, nee. Juist het uh, tegenovergestelde. volgens <laughs> is dus vroeg op. Je hoorde de, de lezenzong trouwens van uh, Bruno Mars. Ja, al is even een rectificatie. Ik, ik meldde u net dat in de tour Lars Boon zou zijn uh, gevallen. Wie zei dat? Ja, dat kreeg ik ingefluisterd van, uh, van een uh, collega al hier. Maar die, La, La, Lars Boon is natuurlijk al uit de, uit de, uit de tour. Maar uh, Laurens Dendamme is helaas ook gevallen. Die was de, is hij wel door, die ik of? Nou, ik weet het niet. Het zag er, zag er niet goed uit in ieder hmm. geval. Maar wat wel doorgaat is natuurlijk volgende week zaterdag 23 juli het grote Salsa Festival. En dat uh, Salsa Festival zal in Zandvoort in het dorp Zandvoort plaatsvinden waar vijf podia in het centrum met diverse salsa bands, uiteraard gratis entree, maar het betaalmiddel uh, zal de, tijdens het festival weer de zogenaamde muziekmunt zijn, en deze is bij alle deelnemers in de voorverkoop te koop, en op de avond zelf bij de verschillende kassa loketten op alle podia, dus vijf podia, Tropicana festival, uh, heerlijke salsa muziek, en voor meer informatie verwijs ik u naar www.muziekfestivalzandvoort.nl dan wil ik u graag nog even attenderen en dat is op een evenement wat nog uh, f, uh, heel lang uh, Nog toch een langere tijd op zich laat wachten Maar op 26 augustus tot en met 13 november 26 augustus tot en met 13 november Zandsculpturen in Zandvoort aan zee en in de, Want namelijk in deze periode vindt het nationale Zandsculpturenkampioenschap in Zandvoort plaats Vijf zandsculpturen Sculpturen Verrijzen op de Middelboelevaart ter hoogte van het Badhuisplein De zandkunstenaars zullen werken Met het thema van Walk of Fame Waar heb ik dat vaker gehoord? Walk of, of Fame ja. Okay. Waarbij de deelnemers een beroemde zandvoorten met een daarbij behorend object uitbeelden. Het bouwen van deze vijf zandsculpturen is al, een woord, he? He? is al een evenement op zich. U kunt van 19 tot en met 25 augustus de zandkunstenaars aan het werk zien. De beelden meten ongeveer 3 bij 3 meter en zijn 3,5 meter hoog. Op de boulevard wordt 200... 40.000 kilo, ja, het staat er toch echt. Speciaal sculptuurzand gestort. 40.000 kilo per sculptuur. Aangezien zandstrand niet geschikt is. Dus zet u me vast in uw agenda: 26 tot de, 26 augustus, tot met 13 november. Zandsculpturen in Zandvoort aan zee. En volgende week, dus het uh, Tropicana Festival. Ja. En het begin van de kermers. Hij Juist. komt weer naar Zandvoort. De kermis is er weer ook op het badhuisplein. En uh, Albert-Jan denkt: Nou, gaan we even een plaatje uitkiezen wat er een beetje bij past. Hè? Dus dat soort evenementen in Zandvoort zijn, dan uh, gaat de regen wel vallen. <laughs> en we zingen German Jackson en Pia Sadora ook over. Nou, laten we hopen dat het weer toch weer wat beter wordt. Volgende week zaterdag gaan we dat weer van Lex van de Hoorn horen om half drie. www.meteopagina.nl.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 The quasar mind. It was the sign of the time we never forget. One morning I'm paddle out of bed.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 we are going on a summer holiday, if you want to go, you're a swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I'm screened the lot, The only thing is cool. the only thing I've got. The fresh parents told me, I better go when I'm hanging on the street, in the get choked. Ain't about rocks, what happened to you? I told them it's my life, and I know what I'm doing. I started the school, I thought I'd never stay, give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my Now with the number one jam, famous in the boogie bros in Amsterdam. He's the fastest rapper. Your name is Micah G His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do: rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delays. Just listen to the beatbox he will play. <laughs>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 We are going on a summer holiday. Do, do, do. I'm going London and New York City. Ik wou net zeggen, Nederland past er niet bij dan, hè? Niet <laughs> echt. De summer holiday. Krijg je dat weer, hè? Do, do, do. En zie Mark G. Michael G. Do, do, do. en DK Stelori op de Softwood Scenario met Holiday! Ja, en uh, nog even een ander evenement waar we natuurlijk even, uh, ja, ruim van tevoren al even aandacht aan schenken, omdat hij daar nog voor ko op kon geven. Want op 27 augustus hebben we namelijk de eerste Zandvoortse bakfietsrally. Ja, ja. De bakfietsrally. Ja, zaterdag 27 uh, augustus aanstaande vindt in Kennemerland een unieke bakfietsrally plaats, met als doel geld in te zamelen voor het Erasmus Medisch Centrum Daniel Den Hoed. Iedereen met een bakfiets of een gewone fiets die dit top-oncologisch instituut een warm hart toedraagt, wordt uitgenodigd mee te doen. De bak bakfietsenrally wordt georganiseerd voor jonge gezinnen met kinderen in de bakfietsleeftijd waarbij fun en gezondheid voorop staan. Deelname kost het bedragen 50 euro per bakfiets, maar mee fietsen op een gewone fiets kan ook. Geïnteresseerden die niet in het bezit van een bakfiets of niet uit de buurt komen, kunnen meer informatie inwinnen via www.bakfietsrally.nl. www.bakfietsrally.nl dus Ik zou zeggen, schrijft u in en het evenement is op zaterdag 27 augustus. Oké, okay, we houden het in de gaten, bij CFM. En dit is ook leuke muziek trouwens. Ja, dat is mijn tijd. Oké, okay, nou komt hij uit. zij kan kijken. Kijk of dat werkt. Je weet maar vanuit. Ja, daar was ik weer. Oké, okay, dat was uh, dankjewel, You Ja, uh, even over iets over de buzzhalte. De buzzhalte. Want er is een unieke galerie van BKZ, de buzzhalte aan het Raadhuisplein. Een nieuwe tentoonstelling met tien leden van het BKZ. In de maanden juli en augustus zijn er nieuwe foto- en schilderwerken, keramiek en bronzen beelden te bezichtigen, die u ...in Vakantiestemming kunnen brengen. De bushalte is geopend op zaterdag en zondagmiddag van 12 tot 5. De kunstenaars zijn dan aanwezig en kunnen u alles vertellen over hun passie. Dus in het weekend tussen 12 en 5 naar de buzz halte. Oké, okay, zo dadelijk het gedicht van de week en die heet vriendschap. When she was 22. Zo voor de radio hoor je de single van Lily Allen en 22. En zo op het klokje kijk is het kwart voor vijf geweest. Dat betekent tijd voor het gedicht van de week. Vrienden in je leven, vrienden om je heen. Niet voor heel even, nooit meer alleen. Vrienden om mee te praten, soms een grote traan. Ze zullen je nooit verlaten en altijd voor je klaarstaan. Vrienden dicht bij jou, vrienden in je hoofd. Ze blijft je altijd trouw, dat heb je al die tijd geloofd. Vrienden die niks zeggen, nooit meer iets gehoord. En keer op keer niets uit willen leggen, terwijl jij op antwoord wacht. Vrienden die je laten stikken, steeds maar smoesjes gaan verzinnen. Je wilt die niet blijven pikken, dat doet pijn diep van binnen. Een dikke traan, iets wat je diep van binnen raakt, want je bent echt aangedaan, omdat je toch vrienden bent kwijtgeraakt.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 En na het gedicht van de week Vriendschap hoor je het gelijknamige plaatje. Vriendschap en dan wel van het goede doel. Het is tijd voor de Tourflits. Ja, ja en terwijl uh, de wielrenners bezig zijn met de koninginrit en nog uh, 10 kilometer te klimmen hebben. en uh, de finish dan uh, zullen bereiken. Breek, bereikt ons ook het bericht uh, vanuit Lourdes. Ja, wat een, wat een woordspeling hè, want daar waren ze gisteren gefinished. Want Robert Geesink zal dit jaar niet deelnemen aan de ronde van Spanje. Aan het begin van het seizoen overwoog de Rabo-renner nog om twee grote rondes in het seizoen te gaan rijden. Die belasting lijkt hem nu echter te groot. Geesink zal net zoals vorig jaar naar de criteriums, waar wat geld te verdienen valt natuurlijk, naar de Verenigde Staten gaan. Want Geesink neemt nou deel aan de ronde van Colorado... En na de ronde van Californië is dit het tweede grootste evenement op dit contingent. Het is voor het eerst dat deze ronde wordt verreden. Het parcours doet denken aan de vroegere Koer Classics... ...waar in het verleden vooral de klimmers goed uit de voeten konden. Vervolgens rijdt Geesink de World Tour Klassiekers in Quebec en Montreal... ...en vorig jaar schreef hij de laatst genoemde wedstrijd... ...na een knappe solo op zijn naam. Ik hoop dat hij daar meer succes heeft. Oké, okay, tot zover het tournieuws bij CFM. Wat ook een tourplaatje bij natuurlijk. Hier is Dries Roelvink en de Tour de France. De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren... Met een transistorradiootje op het strand Met, de kreter, man. Met, de positie, ja, laat Met Theo coma aan mijn oor Zo rolde ik de zomer door Radio klonk toen al door het hele land Ja, Jan, ja, Jansen mond toen in Parijs Die pakte daar de eerste prijs Het was genieten van de kneed en die kuiper En van Jommie de melk De ploeg van post niet te verslaan Hadden de gele trui weer aan. En Theo kwam er weer achter op de motor, op het u de eindappen te verslaan. De Tour de France, de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan mijn radio, de strijd van Joop en van Ile. Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe. Ze strijden om het algemene het klassement. En straks op Champs-Élysées, daar sprinten alle renners mee. Want in Parijs, daar is de winnaar pas bekend Jij ja, als een hond in Parijs, die pakte daar de eerste prijs. En was genieten van de kneden en die kuiper en van jouw biezen melk.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 Komen! Met nog ruim 4 kilometer te rijden Toen de France, de tijd van mijn leven Kan ik dan geen boven de bergen die duizend koppen gemene in Doe maar joh, doe maar joh, doe maar joh, doe maar joh dat is een tijdje geleden. Hier op Soetermel. <tie> dat he. he. ja, is de stem van, van Theo Komen. Dat is toch grandioos? Ja, dat is geweldig. He. Dan ga je gewoon naar luisteren. Dat is helemaal super. Prachtig nummer. Leuke plaat van Chris uh, Roef. Ik aan het einde van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. En inderdaad zo dadelijk uh, entertainment for you. Rudy is aangeschoven. Dus uh, nou, die uh, vertelt even wat, uh, wat we allemaal zo meteen verwacht hebben. Ja, we gaan, uh, we gaan bellen met Roy Raymonds. Dat is een uh, zanger hier in in de regio. Hè? En uh, hij heeft een nieuwe single uit en we gaan met hem uh, babbelen daarover. Oké, okay. heel spannend. Nog meer leuke dingen? Ja, en natuurlijk vaste items zoals uh, popstar Henry. Showbiz nieuws. Wat is gebeurd deze week? Nou, we gaan nou, het allemaal horen na vijf uur. We zijn bedankt hartstikke voor... benieuwd. Bedankt voor het luisteren naar Zoveel op Zaterdag. Volgende week zijn we er weer, Albert-Jan. Uiteraard. Ook dan weer van twee tot vijf. Tot dan. Fijne zaterdagavond en tot volgende week. Dag. Hup, naar de vergadering uh, Rob. Some oh ja. Things in love,